De mobiele eenheid heeft een aantal krakers aangehouden... in de Ubica-panden in het centrum van Utrecht. Hoeveel het er zijn is nog niet bekend. De ME werd gisteravond opgeroepen... toen de krakers banden in brand staken voor de panden. Ook gooiden ze spullen naar agenten vanaf het dak. De krakers verzetten zich niet tegen de inval door de ME. Een aantal van hen heeft zich vastgeketend. Het gerechtshof heeft bepaald dat de panden ontruimd mogen worden. En de krakers hebben gezegd dat ze dit niet willoos afwachten.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 Het gaat hard vannacht, want we zijn er nog tot zeven uur... maar het zijn nog maar twee uurtjes. In het laatste uur kunt u gaan luisteren naar een compilatie... van het radiowerk van Kees van Kooten en Wim de Bie. En nu tot zes uur Hans Wijnberg. Een van de bekendste chemici van Europa. Succesvol ondernemer en hoogleraar. Hij zag het levenslicht in 1922. Wijnberg werd door zijn vader met tweelingbroer Louis... in 1939 naar de Verenigde Staten gestuurd. Hij volgde een opleiding aan een technisch. High school en was gefascineerd door het vak scheikunde. Maar hij werd ook CIA-agent, luitenant van het Amerikaanse leger... radiotelegrafist en parachutist kon op. Hans Wijnberg overleed op de datum van vandaag 25 mei in 2011... op 88-jarige leeftijd. In 1998 was Willem de Haan in gesprek met Hans Wijnberg. Luistert u naar een aflevering van Een Leven Lang. Ik ben eigenwijs, dat zal zeker zijn. Ik ben uh, kort van stuk. Ik ben heel ongeduldig. Uh, veelzijdig. Dus ik ben chemicus, maar ik lees ook veel in geschiedenis en economie. Ik schrijf stukjes naar de krant. Heb zelfs gedichten gemaakt. Ik ben twee keer geëmigreerd. Dus je leert twee soorten mensen de Amerikanen en de Nederlanders goed kennen. En waardeert het feit dat er zoveel verschillende mensen zijn. En... Uh, je hebt natuurlijk de grote trauma's meegemaakt... Van en het vechten in de oorlog tegen de Duitsers in het Amerikaanse leger... en het verlies van de hele familie in de concentratiekampen. Dat is natuurlijk een blijvend litteken op jezelf dat niet verbetert. Dat is duidelijk. De chemicus Hans Wijnberg, geboren in 1922, heeft een bewogen leven achter de rug. Als 17-jarige scholier stuurden zijn ouders hem in 1939 met zijn tweelingbroer naar New York... om te ontkomen aan de jodenvervolging. Na de middelbare school werden Hans en zijn broer Luc Amerikaans staatsburger. In 1943 werden ze opgeroepen voor de militaire dienst. Hans diende als soldaat bij de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij studeerde in de Verenigde Staten scheikunde en werkte daar aan verschillende universiteiten. In 1960 werd Hans Wijnberg benoemd tot hoogleraar organische scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar bond hij de strijd aan met de in zijn ogen linksdogmatische studentenvakbond. Toen hij 65 jaar werd in 1987 verzette Wijnberg zich tegen zijn gedwongen pensionering en werd ondernemer. Het door hem opgerichte bedrijf Syncom BV doet nu alweer ruim tien jaar onderzoek... voor de farmaceutische industrie en andere bedrijven. De laboratoria worden gehuurd van de universiteit. In een rommelige werkkamer op het scheikundelab van de Universiteit van Groningen... ontmoet programmamaker Willem de Haan, professor Hans Wijnberg... een bezeten chemicus en een weerbarstig mens. Wij zijn de enigen die nieuwe dingen volledig van andere dingen kunnen maken. De moleculen die we maken... en er worden per jaar een kleine miljoen nieuwe verbindingen gemaakt. Die zijn totaal nieuw en creatief. We maken een deel van de moleculen na... die ook in de natuur gemaakt worden. En zoals je weet leven we nu tot ons tachtigste... terwijl we honderd jaar geleden tot ons veertigste konden leven, tot ons vijftigste. De groei van de lengte van ons levend in goede gezondheid... is letterlijk dezelfde als de groei in de chemie-sector. Ja, maar de even, het, het zoeken zelf hè, naar, uh, naar zo'n nieuwe verbinding... dat puzzelen aan aan, aan moleculen... is dat zoals een schilder een kunstwerk creëert... of een, een dichter een tekst maakt? bijna helemaal hetzelfde. Driedimensionale structuren van molenmoleculen... zoals penicilline of vitamine C... daar lijkt, kijk je naar bewondering naar hoe de natuur die in elkaar hebt... en hoe die weer passen in ons lichaam... en wat die daar doen in ons lichaam. Zo'n schitterende combinatie van grote complexiteit... dat je daar een heel klein beetje van te weten komt... weet hoe je lichaam reageert... wat er gebeurt met het water dat je drinkt... en met de melk die je drinkt, hoe het omgezet wordt... en hoe je daar je energie uit haalt... En hoe daaruit weer nieuwe mensen geboren worden en opgroeien. Dat is heel, heel fijn, ja. Was het een bewuste, bewuste keuze, die scheikunde, destijds als scholier? Als, uh, nou, ik ben als 16-jarige jongen, zoals je weet, door mijn ouders... met mijn tweelingsbroer naar New York gestuurd. Ja, en mijn dat vader dat was wein. toen de eigenaar van de fabriek die de Simpson-solutie maakte. Dus daar zat al wat chemie in. In Amsterdam was hij gevestigd. En hij raadde ons aan, Hans, de toekomst is chemie. Dat zijn de laatste woorden waarschijnlijk die ik van mijn vader ooit heb gehoord. En eh, dat heb ik al op de middelbare school in New York gevolgd. En dat is meteen goed gegaan. En zodra ik uit het leger kwam, ben ik met mijn vrouw samen gaan studeren. En het eerste was chemie. En dat is allemaal goed gegaan. En je volgt natuurlijk datgene wat je goed doet en waar je plezier in hebt. Dus dat stamt eigenlijk toch van mijn vaders advies. Lijm, chemie, dat is een belangrijke keuze met de omgeving van hele goede leraren op de middelbare school en op de universiteit. U bent opgegroeid in Amsterdam, hè? Kunt u iets, iets uh, vertellen over de buurt waar u opgroeide, over uw ouders? Nou, we waren vier jaar oud toen we met de familie naar Overveen zijn verhuisd. Dus de Overveen-omgeving, ik ben op het Cannibal Lyceum. ben ik tot en met de vierde klas heb ik het daar gehaald... voordat we naar de Verenigde Staten gingen. En dat was heel plezierig natuurlijk. Dat was de tijd, 33 tot... Want 39, 39 zijn we weggegaan. 10 mei 1939, net een jaar voordat de nazi's Holland willen vinden... zijn we weggegaan op de Statendam. Maar die tijd is heel plezierig. Kennem Lyceum, waar ik allemaal onvoldoendes kreeg, was heel plezierig. Leuk hockeyen. Waarom die onvoldoendes? Omdat ik geen zin had in die 14 vakken. 14 vakken op Kennem Lyceum en vier vakken in de high school in New York City. Heel groot verschil. En toen het één keer daar was, toen kreeg ik dus allemaal... Uh, hoge cijfers. 9 en 10 of E's, zo te zeggen. Mm. Heel groot ja. verschil. Je had een tweelingbroer, Luc, en nog ja. een, een jongere broer. En dat, dat was zo dan een eenheid thuis? Of nee, hoe ging dat? Nee, helemaal niet. Nee, nee, Luc en ik waren natuurlijk als tweeling altijd op één kamer. De eerste 18 jaar woon je samen. En uh, Luc, die uh, natuurkundige is geworden, die zit in North Carolina en is in de Verenigde Staten gebleven. Mijn boertje, drie jaar jonger, die... Uh, deed niet mee met ons belangrijke oudere jongens... en is omgekomen in Auschwitz. Ja. Maar de herinnering aan het gezin, zo aan die periode in de jaren dertig? Ja, ik was uh, heel actief, behalve dat je veel straf kreeg. Want ik had een Lyceum omdat ik en ongeduldig eigenwijs was... en lage cijfers had. Dat herinner je wel, de, de middelbare schoolervaring die ik had... Is negatiever dan de middelbare schoolervaring, die ik in New York heb. In New York was ik. waar wij de Dutch Twins. die meteen zowel wat taal betreft. als wat initiatief betreft. op een middelbare school van 6000 jongens in Brooklyn. Uh, bovenaan kwamen te staan. op allerlei gebied. Terwijl op het Canham Lyceum, dat toen nog een gedeeltelijk rijke jongetjesschool was. dat waren wij zeker niet. Was dat geen uh, grote activiteit. Ik herinner me in elk geval dat er twee soorten leerlingen waren. Diegene met tennisbanen en diegene met tennisrackets. En wij behoorden <laughs> tot de groep die hadden tweedehands tennisrackets. Om eventjes te karakteriseren wat daar de van gelders, kinderen en Bierstaankinderen daar natuurlijk uh, aanwezig waren. Uw vader zat in de in de fietsen. In de, in wat, wat, wat was dat precies? Nou, de fietsbanden, toch? Nee, de Simpson-solutie. De, de tubetjes die je nu ziet en die nu nog verkocht worden. De firma bestaat, die is in bos Simpson. Dat zijn de bandenreparatiedoosjes. Die maakte mijn vader in Amsterdam aan de overkant van mij had dus een fabriek. Maar hij was de bedenker van dat doosje? Nee, van dat hij was de eigenaar van de firma. Uh -huh. En de bedenker van de, van de lijm, ja. En de zaak heeft de oorlog moeilijk doorgemaakt omdat er geen materialen waren om die lijm te maken. Maar hij bestaat nu nog en is overgenomen na de oorlog... omdat wij verdwenen. Loek en ik zijn natuurlijk teruggegaan naar de Verenigde Staten... want de hele familie bestond niet meer in Nederland. Dus toen wij uit het Amerikaanse leger kwamen in New York... zijn we in Amerika gebleven. Amerikaans staatsburger geworden. Maar de zaak zelf bestaat en bloeit. Een hele grote zaak geworden in Bos. Die ga ik met mijn kinderen volgende maand bezoeken. Ja. Uw vader, wat voor soort man was dat... Nou, ik denk dat. Uh, op dat gebied ook heel creatief. Hij kon niet uh, studeren gaan. Dus ik denk niet dat hij de middelbare school heeft kunnen afmaken... omdat hij de zaak moest overnemen van zijn vader, die vroeg overleden is. Maar hij was zeer erudiet. Hij las veel. Hij heeft ons in de richting van uh, ja, cultuur en politiek ook gestuurd. Hij was een van de medeoprichters van EDD, Eenheid door Democratie. De niet-politieke partij die in het begin van de jaren dat Mussert aanwezig was, al anti-Nazi was. Ik herinner me een aantal scènes dat hij met zijn arbeiders... dat was toen ge niet gewoon als directeur en eigenaar van de zaak... heeft hij meegecolporteerd om te proberen bij de verkiezingen... de Nazi-partij, de Mussert-partij, te verslaan. Dus hij heeft een belangrijke rol gespeeld al in het begin tegen de nazi's. Hij heeft ons ook verboden in 1936 door te luisteren naar de radio. Toen Hitler weigerde Jesse Owens de gouden medaille uit te reiken... heeft hij de knop omgedraaid en zegt, we gaan daar niet naar luisteren. Ja, Jesse Owens was bij de Olympische Spelen in Berlijn, in Zwarte. Ja. De neger die de eerste prijs hadden, Ozedarp was de derde... was de enige blanke, dat was de Nederlander. Hij heeft tot het punt gestaan om naar Spanje af te reizen. Hij heeft tegen mij gezegd, ik was toen tien jaar waarschijnlijk, 19. 2, 3, 34. Als ik geen familie had, dan ging ik vechten tegen de naties in Spanje toen. In de burgeroorlog? In de burgeroorlog. Uw moeder, wat, wat was uw moeder voor iemand? Ja, dat praten over de ouders. Waarom doe je dat? Dat is niet makkelijk. Ik herinner me daar niet zoveel van. Ik was 16 toen ik wegging. Hele lieve vrouw uit een heel vroom gezin. Die haar best heeft gedaan de familie eh, bij elkaar te houden. Mijn vader was een hele sterke persoonlijkheid. En meisjes in die tijd, als je moet je nagaan, die zijn was ze geboren in 1897. Die mochten niet naar de middelbare school, die moesten maar naar de huishoudschool. Dus dat was toch nog een hele grote kloof tussen een ja, intelligente, vooruitstrevende, creatieve vader. Hele eigenwijze kinderen, moeilijke tijd, want financieel hadden we het zeker niet breed. Dat was de malaise tijd. En een vrouw die de touwtjes bij elkaar probeerde te halen. hele lieve, goedbedoelende vrouw. Hmm. Was u uh, orthodox, kerk, uh, wij niet. gelovig? Wij, wij thuis niet, maar ze kwamen beide kwamen van gelovige Joodse gezinnen. Dat weet je, als ik zeg concentratiekampen, weet je dat natuurlijk. Hmm. Die kwamen beide uit zeer vrome orthodoxe Joodse gezinnen. Daar hebben ze zich van vrijgevochten in een manier dat je tenminste helemaal normaal alle dingen zou doen. En ik ben op dit moment ook vrij tegen de zeer strenge orthodoxe houding van een groot aantal van de Joden. Het verbazen mij, dat, of het mij, ik kan het niet goed beoordelen... een jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland... stuurde uw vader u met uw broer naar, eh, naar New York. Weg uit Europa. Wat was zijn angst? Nou, dat is, dit is heel, heel uniek geweest. Ik denk dat dat een soort gift is geweest van vooruitzien die niemand heeft. De hele familie, mijn vaders voornaam was Leo... de hele familie zei, Leo is gek om twee kinderen van 16 jaar... alleen naar Amerika te sturen waar de indianen en de cowboys... en de moeilijkheden zijn... Ik heb op de kade gestaan in april 1940, een maand voordat de Duitsers binnenkwamen. Er waren families gekomen uit Nederland om Amerika te bezoeken. Kennen ze van ons. En Ik zei, waarom gaan jullie terug? Oh, dat is veilig. De Nederlanders hoeven alleen de dijken door te steken en de Duitsers komen er niet door. Dat is een absoluut vertrouwen dat of we houden onze neutraliteit... of we zouden met onze mooie P1-gevechtveiters... en met de dijken zouden we de Duitsers wel de baas kunnen zijn. Vier dagen heeft het geduurd. Dat weten jullie zelf. Nou, hoe... Waarom dacht uw vader daar anders over? Wat, had, had, wat voor aanwijzingen, wat voor gedachten, wat voor angsten? Nou, kennelijk had hij al, al van 334 toen hij Hitler en Hindenburg... voor het eerst hoorde, was hij shrewd enough, uh, clever enough... om te beseffen dat hier een maniak aan het werk. En toen dan de Duitse vluchtelingen binnenkwamen... je moet niet vergeten, in 37 en 38 kwamen er al een groot aantal... Duitse vluchtelingen in Nederland binnen, ook over Veen binnen... Had hij dit door, hij heeft een visie gehad die uniek is. Daar ben ik helemaal met je eens. Hij heeft ons leven gered. De rest is allemaal geluk geweest dat wij het goed hebben gedaan. Makkelijk hebben overleefd in de Verenigde Staten. is ook een hele grote factor geluk. Ik kan je op de vingers natellen hoeveel Nederlandse families... daar niet goed terecht zijn gekomen, met of zonder geld. Het is een hele grote factor van geluk en, en, uh, geweest, vind ik. Maar uw vader wist ook dat het de Joden waren die door de nazi's uh, bedreigd werden? Ik denk het wel. Nou, je praat hier niet over tot het te laat is. Dit had ik moeten vragen uh, na de oorlog, maar dat was geen mogelijkheid. Dus hier praatte je nauwelijks over. We deden dat op de boot, jongens. Afsluit genomen op de Statendam, en dat was het einde. Een paar brieven heen en weer, en toen kwam de invasie. Wanneer besloot u om uh, in het Amerikaanse leger te gaan? Het is niet een kwestie van het besluiten, doe je gewoon. Het was 1942, 41 december, je dat Japan Amerika aanviel. zat ik nog op de middelbare school. In 1942 was ik klaar met de middelbare school. Toen werd het uh, opgeroepen voor het Nederlandse leger. Die wouden me de Indonesië sturen, daar had ik niet veel puff in. Dan kon je in Amerika opgeroepen worden voor het Nederlands leger? Ja, gekeurd in Canada zou je worden. En dat keuren, dat stelde voor als ze één oor keken... en ze keken niet er doorheen, dan was je goedgekeurd. Maar we waren al voldoende Amerikaans, we waren nog geen staatsburger. maar We hadden onze first papers al, dat we daar niet over piekerden. Loek en ik. Dus Loek is meteen opgeroepen, kort nadat hij klaar was van de middelbare school... in uh, zo'n eind 42. En ik ben in uh, voorjaar 43 opgeroepen voor het Amerikaanse leger. Je wordt gewoon opgeroepen of je nou burger was of niet... Tussen de leeftijden 19 en 36 werd je opgeroepen voor het Amerikaanse leger. Dus zeker die lading van New York. We kwamen samen in, in Grand Central Station en werden we naar Long Island gestuurd voor onze eerste plunje. En toen op een trein naar Texas voor basic training. Daar zat altijd ongeveer een kwart buitenlanders in. Er was geen sprake van dat willen of niet willen. Nee, U vond het wel best, meer. of wat? Nee, ik vond het prima. De eerste keer dat je echt een heel goede onderdak heel goed voedsel en heel goede kleren kreeg... was in het Amerikaanse leger. Je kreeg ook nog 20 dollar per maand... waar je tenslotte niets anders meer kon doen dan roken, drinken... of naar de hoeren gaan. En ik deed geen van drie die, die drie dingen. Dat had ik van thuis niet meegekregen. Dus die 20 dollar die kon je sparen, want je eten kreeg je gratis. Er was nergens iets te koop natuurlijk. Zeker niet in Texas, in een groot uh, trainingcenter... met uh, 5000 andere Amerikanen... tussen de leeftijd 19 en 36... Dus de zomer van 1943 was een warme zomer daar in Texas. Dat kan ik je verzekeren dat je dan eh, wel wat oefeningen krijgt. Maar ja, dan ben je 19 en dan kan je alles. Waarom belandde u in de, in de spionage en niet in iets anders? Nou ja, in je curriculum, dat je, je, je gegevens die je moest geven aan het leger... stond natuurlijk dat ik Frans, Duits, Engels en Nederlands kon praten. Dus op een gegeven moment werd ik bij de luitenant of kaptein geroepen en zeggen, wil jij je land bevrijden? En zo zei hij dat. Ik ben natuurlijk nooit in Nederland gesprongen... maar in Oostenrijk, dus dat was allemaal een beetje kolder. Maar dat geloofde je toen, daar zei je een ja op. Nou, teken hier maar, zei hij. En toen stuurde ze je naar Washington voor de eerste training... als uh, achter de liniegroep. Uh, wij zouden eerst dus bij de Marquis gaan springen... Eerst Noord-Afrika en daarna... Wat is de Marquis? De Marquis zijn de verzetstrijders in Frankrijk. Daar zouden we eerst voor getraind worden. Maar tegen de tijd dat wij daar waren, zoals het in het leger gaat... hadden de Marquis al gewonnen of hadden de Amerikanen Frankrijk al bevrijd. Dus daar is niet veel van gekomen. We zijn er wel voor getraind om met de Marquis in Zuid-Frankrijk te springen en hun te helpen. Maar ze hadden onze hulpheus niet nodig. Die waren goed genoeg. In het begin had u wel moeite met de militaire structuren, heb ik gelezen. Oh, dat is heerlijk. Ik werd dus binnen drie maanden sergeant... en twee weken later alweer platsoldaat. En toen vier of vijf weken later weer sergeant. En zo is dat een tijdje doorgegaan, inderdaad. Ik was uh, niet erg gehoorzaam aan de luitenant, tot ik luitenant werd. dan was ik niet gehoorzaam aan de kapitein. Dat is correct. Waarom niet? Ja, ik wist het altijd beter. Het moest zo, het moest zo. Ik had mijn eigen ideeën over de dingen, dat natuurlijk... B daarom is ook die dienst in de geheimdienst van de Amerikanen prettig geweest. Want dat had een niet-militaire structuur. Dat waren voornamelijk burgers die erin zaten. Hè? Behalve General Donovan was de rest van zijn omgeving... mijn directe chef is lieutenant colonel Gardner geweest. Die was een PhD in psychologie van Stanford. Is later president geworden van de Carnegie Foundation. Dat waren een soort mensen die in die uh, Officer of Strategic Services... zoals die forerunner van de CIA heette zo, Officer of Strategic Services... Dat waren een soort mensen om je heen. Het waren uh, hoofden van vakbonden, veel journalisten erbij... die de wereld een beetje kenden. En uh, een aantal academici. Ja. Er is net een, een, uh, een boek verschenen in het Engels... over um, acties van die OSS van die voorlopen van de CIA... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook een waar, um, waar u bij betrokken bent geweest, in, in Oostenrijk. Ik wist dat helemaal niet, maar dan sprong een klein clubje... in uw geval met z'n drieën uit een vliegtuig aan een uh, parachute, ding. dan kwam je in oorlogsgebied terecht. Ja. En wat was dan precies de bedoeling? Nou ja, we hadden een radio, dat was nog een gewone radio hoor. Dat was met code. We kwamen dus terecht in de Utstalen Alpen... 40, 50 kilometer tussen Innsbruck en de Brennerpas. Dat was ook niet goed gepland. We waren de derde vlucht dat we hadden gemaakt... want ze konden door de wolken nooit zien waar we kwamen. Dus we hebben gesprongen in het duister, zo te zeggen, door de wolken heen. kwamen op een uh, kletje terecht. Maar de bedoeling was, spioneren, het doorgeven van de resultaten... van de bombardementen, het doorgeven van het treinverkeer door de Brennerpas en het doorgeven van de verzameling van de troepen. Want de Garmisch-Partenkirche en die omgeving... werd wel eens genoemd de festung van de nazi's. Die zouden zich dan in de laatste instantie... terwijl de Russen opruchten naar Wenen, Wenen is gevallen... Op de dag dat Roosevelt stierf op 12 april 1945. Nou, de Amerikanen die stoten door, zoals je weet, Reemaken, ongeveer januari, februari. En de Amerikanen in het zuiden, het achtste leger, het vijfde leger, was al tegen de tijd dat ik sprong in de buurt van Rome. Dus de Duitsers zouden zich op zijn laatste dan verzetten in die vesting daar. Dus we hebben ons daar laten vallen. Wat ze ons niet verteld hebben natuurlijk is dat de vier eerdere teams van drie mensen die gesprongen zijn allemaal gepakt waren. Dat hadden ze ons niet van tevoren verteld. Maar wij zijn de enigen die het geluk hebben gehad uit de handen van de fascisten te blijven. En steeds was de opdracht hetzelfde. Maar die andere teams die werden dan verraden. Verraden of gevangen of wat? Gevonden? Verraden, gevangen, ja. Wij zijn dus s'nachts gesprongen. En omdat die, omdat die andere teams gepakt zijn zonder dat ze dat ons verteld hadden, zijn wij in Amerikaanse uniform gesprongen. Want dat zou veiliger zijn. Dus het idee, volkomen naïef, was natuurlijk... als de naties ons pakken, dan zien ze Amerikaanse soldaten... en dan worden we niet als spionnen meteen doodgeschoten. Het is natuurlijk onzin, want in je rugzak had je een codeboek... en een radio en diverse andere dingen die je nodig had om te spioneren. dus Het is ongeveer tien minuten tijd als de nazi ons te pakken had gekregen... om te zeggen, jullie zijn niet gewoon Amerikanen, jullie zijn spionnen. Dat is mooi beschreven in dat, uh, in dat boek, uh, Destination Innsbruck. U springt dan met z'n drieën en komt dan op een berghelling... ik geloof ja. boven de 2000 meter, ja. in de sneeuw. Ja. En had je enig <laughs> idee waar je dan was? Of? Dat is wel grappig. Dat is de typische snafu. Ik weet niet of je die uitdrukking kent. Ik ga hem niet vertalen... want er zijn wat onnette woorden in. Um, ze hebben dus... Snafu? Snafu. Situation normal all fucked up. Maar dat mag je niet over de radio nee. zeggen. Dus daar moet je even voorzichtig mee zijn. Snafu betekent het typische legerding... dat je dingen organiseert die mislopen. Ze hadden dus uh, die parachute ook nog voorzien... met aparte parachuten voor de skis. Ze hadden vergeten mij ski uh, lopen te leren. Dus ik kon niet skiën. Maar dat is ook weer gelukkig geweest... want die skis zijn nooit terechtgekomen. Die zijn aan de andere kant van de bergen gevallen. Dus we zaten op een gletsjer... Ik schat toch wel 3000 meter hoog in die diepe sneeuw, zonder skis. Dat betekent dat we de eerste 5 kilometer van de drop waar we waren... we wisten niet waar we waren. De eerste 5 kilometer hebben we door sneeuw gelopen tot onze heupen. Dat heeft ons precies 12 uur gekost om naar de eerde berghutte te gaan... waar we uitgerust zijn. Maar het was wel veilig, niemand wist dat we gedropt waren... want het was een enkele vliegtuig, niet vergezeld met, met fighters... U moest gegevens, informatie doorgeven. Maar daarvoor, moet je, daarvoor had u de radio in de rugzak. Um, je moest je ergens vestigen. Je moest ergens gaan zitten. Je moest aan de bewoners dus ja. vertellen wie je was. Hoe ging dat? Ja, maar Freddy Maier, je moet niet vergeten... zowel Freddy als ik waren immigranten. Freddy kwam uit een Joods gezin uit Vrijbuurtje en ik kwam uit, uit Nederland. Hele handige, hele goede jongen. Ingenieur. En die heeft op de kortst mogelijke. Ik denk de tweede dag hebben we onze Amerikaanse uniforms uitgedaan. Ik heb een burgerpakje aangekregen. Freddy is een ziekenhuis binnengegaan. En heeft door een paar honderd mark uit te geven van een Duitse officier. die daar ziek lag. Heeft hij het uniform van een Duitse officier gekocht. En is dus binnen binnengegaan zonder enige papieren. denk al, We hadden geen enkele valse papieren als Duitse officier... en heeft daar prompt, omdat hij heel goed met de meisjes was... op de kritieke punten van die stad, heeft hij zijn agenten gehad. Hij had dus de dochter van de stationmaster van Innsbruck... had hij al prompt als vriendinnetje... zodat we elke dag directe rapporten kregen, 24 treinen vol met deze en deze wapens... gaan om kwart over elf door de Brennerpas. Want die Duitsers die waren heel slim. De Amerikanen die bombardeerden op een heel tight schedule. En die wisten dat precies om kwart voor elf... moesten de treinen in de tunnels zijn. En dan kwamen de Amerikaanse bommenwerpers over. En dan gingen ze er om kwart over elf weer uit... en door de Brenner. Dus dat, dat scheme hadden we meteen door. En dat is door zo'n meisje, de dochter van de stationswachter, Hilda... is daar aan Freddy doorgegeven. En Freddy had een koerier die dit naar mij bracht. Ik zat in de heuvels bij een boer in Oberperfus. En dan ging ik maar dadedade, dadedade, dadedade, dadedade... en ging ik door naar uh, het hoofdkwartier in, in uh, Italië. Dat moest over de bergen met een gewone... Uh, morse code met een gewoon radiootje moest dat over de bergen naar Italië. En dan werd dat doorgegeven aan headquarters of de American Air Force. Maar zo'n boer dan, wat was dat dan voor iemand? Was dat iemand die sympathiek tegenover stond? Of kon je die vertrouwen? Of? Mm. Ze werden allemaal sympathieker naarmate de oorlog eindigde. Laat ik dat eventjes vooropstellen. Opeens, uh, dat was tenslotte, we zijn we gesprongen in februari. Toen, leek het, en toen viel wenen naar de Russen en naarmate de... Amerikanen dichterbij kwamen de Russen binnenkwamen... waar al deze mensen, die voor 80% nazi's waren geweest toen Hitler kwam... werden opeens heel erg vrij, lievend en uh, aardig tegen ons. Jawel, sir. Maar er had altijd een bij kunnen zitten... die natuurlijk uh, tot op het eind doorgaf van uh, vreemde gasten in het dorp. Zo so lak geluk is het ongeveer 90% van het slager geweest van deze missie. U bent er heel trots op, hè, op dit, uh, op dit verhaal. Waarom zeg je dat? Omdat het me opvalt. Ja, ik denk wel dat het een hele interessante ervaring is, inderdaad. Je bent er gelukkig uitgekomen, je hebt er een medaille voor gekregen. Je kan terugzien op iets dat je tenminste je bijdrage hebt geleverd in het verslaan van de Naties. Daar ben ik altijd trots op. Ja, daar ben ik nog altijd, vind ik toch wel fijn dat het zo gebeurd is. Wanneer hoorde u wat, wat uw ouders was overkomen en uw familie? Op welk moment? Nou, de oorlog was over in mei. Ik zat in uh, Salzburg, het Amerikaanse hoofdkwartier. werden we debriefd, want we hadden achter de linies gesprongen. We waren spionier geweest. Nou, toen heb ik verlof gevraagd en ik had al een auto. En toen ben ik met die auto ben ik uit Salzburg naar Nederland gereden. Naar ons oude adres in Overveen. En daar vertelden de buren dus dat de ouders weg waren. Die waren gevlucht geweest. En toen vond ik een tante in Den Haag. En die wist het verhaal te vertellen dat ze aangehouden waren... in hun poging te vluchten naar Zwitserland met mijn broertje. En dat ze verraden waren aan de grens. En dat ze weg waren. En toen heb ik het Rode Kruis een briefje geschreven. En dan heb ik een vier regel briefje teruggekregen... van wat zij wisten daarvan. Daar en daar omgekomen, dan en dan. Wimberg's ouders en jongere broer Robert... werden volgens het Rode Kruis in 1942 in Parijs gearresteerd. In oktober 1943 werden zijn moeder en broer omgebracht in Auschwitz. Een jaar later onderging zijn vader hetzelfde lot. En Verder heb ik nooit iets gevraagd. Ik heb denk ik 20, 25, 30 jaar lang dit vergeten. Of tenminste onderdrukt. Ik ben naar Amerika gegaan en zei... oké, okay, dat gedeelte van je leven is afgesloten. Nederlanders weg, familie is weg... Meteen getrouwd, een week nadat ik uit het leger kwam, op 1 maart 1946, ben ik getrouwd. Nog getrouwd, met diezelfde vrouw, met uh, een Nederlands meisje die ik in New York heb gemoet, Ellie Dekker. Dus dat gedeelte is gewoon afgesloten. En nu dat je in Nederland bent, en zeker de laatste maanden en jaren... en dat er weer veel, veel aandacht besteed wordt aan de ervaringen van de concentratiekampen... komen deze gedachten en deze herinneringen natuurlijk pijnlijk weer naar voren. Dat is uh, duidelijk. Wacht even Je vertelt nu in, in drie zinnen een ongelooflijk drama. Wil ik proberen om, om iets gedetailleerder te zijn? Nee, ik denk niet dat ik dat ga doen. Dit is niet een deel meer van mijn leven. Ik ben daar treurig over. Zij zijn dood. Zij lijden nu niet meer. Dit is gebeurd. Dit is 50 jaar geleden. Uh, de kleinkinderen weten ervan. De kinderen weten ervan. Om daar nou weer grote stukken over te vertellen. Nee, ik. Uh, ik denk daaraan, ik heb een grafsteen geplaatst in onze tuin in Haren... met de herinnering en de namen en de geboortedatum van mijn ouders. En dat moet nu voldoende zijn. Te veel over dat verleden en die ellende is denk ik niet te gezond. Je kan je daar niet in voeten. Dus een nieuw leven, ik ben nog gezond. De Kinderen en kleinkinderen zijn gezond, dat is het belangrijke voor mij. Ja. Bent u in therapie geweest hiervoor of niet? Nee, werd wel aangeraden, maar heb ik niet gedaan. Inderdaad, er zijn kennissen geweest die gezegd hebben: moet je therapie? Is er dan iets waarvoor ik therapie nodig heb? Wat moet je dan doen? Potje huilen kan ik alleen. Heeft u veel contact met uw broer? Nu dat we e-mail hebben, heb ik dagelijks contact met hem. Daarvoor was het een beetje lastiger, brieven schrijven is altijd lastiger, maar ik heb elke dag, je kan het zien, ik heb zo'n tien e-mail correspondenties heen en weer met mijn tweelingsbroer. En dat helpt heel veel. Hij is daar veel eenzamer dan ik. Zoals bekend in Amerika. Dat zijn in je familie, en je vrouw en kinderen. Mijn ja, vrouw vaak ook. Hij is ook nog gescheiden. Maar zijn kinderen wonen heel ergens anders. Hij zit daar helemaal alleen in North carolina En hij ziet mij hier met mijn vrouw, mijn vier kinderen en mijn zes kleinkinderen... bijna in dezelfde stad om mij heen. Dat is natuurlijk een hele andere, buitengewoon prettige situatie voor mij. Ik, dagelijks dat ik met uh, mijn familie omgaan, met mijn vrienden. dus is heel plezierig. Dan gaan die e-mails over dan, die, die per dag heen en weer gaan? Allerlei Allerlei kleinste, kleinste dingen die je je kan voorstellen. Hij heeft een nieuwe auto gekocht. Heb ik hem precies gevraagd hoe dat ding eruit ziet en hoe het bevalt. Hij kon het niet betalen, want hij is bijna arm daar. Hij is 75 en moet nu nog werken om, om uh, hoofd boven water te houden. Uh, kleine dingen, of hij getennist heeft. en uh, Wat voor vrienden en vriendinnen hij heeft. Dus het is een hele gewone, alsof je eventjes een kopje koffie zit te drinken... kan je dat zo doen. Het is buitengewoon bijzonder die e-mail heen en weer, ja. U bent in... na de oorlog in Amerika gaan wonen en werken, gewerkt aan verschillende universiteiten. In 1966, als ik het goed heb, bent u. 59. 59 teruggekomen naar Nederland. Waarom ging u terug? Nou. Waarom? Ik had een redelijke baan in New Orleans bij een universiteit als associate professor. Beviel ons daar niet erg. Ik was al iets ouder dan de gemiddelde door de wisseling van middelbare school. En door het leger was ik natuurlijk zes jaar vertraagd vergeleken met de andere jongens die hun. PhD in chemie hadden. Dus ik was al iets later. Dus ik had niet een hele goede baan. Toen heb ik me aangemeld voor een Fulbright Fellowship. Dat waren die fellowships waar de landen die geld hadden geleend van de Verenigde Staten, die konden dat gedeeltelijk terugbetalen door gasthoogleraar uit de Verenigde Staten een jaar gastvrijheid te verlenen. Dus ik heb zo'n Fulbright Fellowship gekregen om als gasthoogleraar in Leiden met mijn vrouw en vier kinderen om daar te komen en daar te doseren en onderzoek te doen. En dat is de ke keerpunt geweest eigenlijk in mijn leven. Ik was hier dus dat jaar. En toen het jaar over was, had ik een paar lezingen gegeven... en dat schijnt een paar mensen bevallen te zijn. En toen was er een vacature in Groningen van de hoogleraar organische chemie... op dit hele fijne lab hier. En toen hebben ze mij gevraagd... en toen hebben we dus wel een paar maanden wikken en wegen gehad... om wil je terug naar Nederland, je familie is er niet meer... kinderen geboren in Amerika, getrouwd daar, alles gestudeerd daar... Het terugkomen naar, Amerika, naar Nederland is een traumatische ervaring. Immigreren is een traumatische ervaring. Je snijdt je banden met alles wat je gewend bent. Met je, met je kruidenier tot je familie snijdt je af. Ik bedoel, ik krijg nu een, een besef van hoe verschrikkelijk lastig het is voor de asielzoekers en voor anderen om in dit land te wennen. Hoezeer we dat ook proberen te doen. Ik geloof niet dat er een goed begrip is hoe moeilijk het is om uit je omgeving. En dan mogen ze hier nog niet eens werken. Ze worden daar in asielcentra gezegd. Maar voor mij was dat dus een, toch wel een openbaring. Nederland was zeer gastvrij. Ja, de Universiteit van Leiden was werkelijk heel fijn. De collega's daar waren zeer positief tegen mijn vrouw en kinderen. De kinderen moesten meteen naar een Nederlandse school. Dat was dus wel interessant. Ze kennen natuurlijk geen woord Nederlands, maar dat is ook goed gegaan. Dus die aanstelling in Groningen, die we tenslotte hebben aangenomen, is een keerpunt geweest in mijn leven. In het begin had ik daar veel moeite mee om te wennen aan de Nederlandse manier. Ik had hier niet gestudeerd. Ik wist niets, ik had geen middelbare school hier gehad. Wat was het kenmerkende verschil met Amerika? Nog heel traditioneel en nog heel uh, officieel. De hoogleraar-directeur was zo'n beetje God. Dus ik heb het Amerikaanse systeem van meerdere hoogleraren in een vakje ingevoerd. En dat is nu in Nederland wijdspreid uh, overal. Is, er zijn er meerdere leerstoelen. Dat was toen dat ene leerstoelidee met de man daar aan de top en een hiërarchie eronder. En dat is nu dus een normale department geworden. En ik denk dat ik met één of twee collega's elders... zoals Jan Commandeur, die ook in Amerika een deel van zijn studie heeft gedaan... die hebben dat hier geïntroduceerd, ik denk ten goede. Dus Nederland is op het ogenblik één van de vooraanstaande landen... Hoor, op het gebied van wetenschap. Chemie, zowel als de andere, is altijd geweest. Maar blijft, denk ik, uitstekend in de top tien zeker. De tijd dat u hoogleraar was aan de universiteit hier in... Groningen was u, mag je toch wel zeggen, een beetje een omstreden man. Een hele rechtse man. Wijnberg is ongelooflijk rechts. Volkomen. Uh, de maatschappij is heel sterk heen en weer geschommeld. Ik niet. Ik was, toen ik hier kwam, de progressieve Amerikaan... met allerlei liberale en nieuwe ideeën. Dat je niet meer één hoogleraar moest hebben. Dat je normaal moest omgaan met je personeel, die je dan hoogleraar noemde. Dat je met je studenten normaal wil omgaan. Er werd een beneden democratische atmosfeer geschapen in het gebouw waar ik was. Tot de studenten kwamen... die toch gedeeltelijk... vanuit het communisme... dachten dat alles gelijk moest zijn... en dat ze meezeggenschap konden hebben. Dat was een foute gedachte natuurlijk. Want ze zouden hier niet lang genoeg zijn... om hun verantwoordelijkheden te hebben. En je kan alleen zeggenschap hebben... als je de verantwoordelijkheid voor je daden op je kan nemen. Dat konden studenten niet in de raad... en niet ter plekke. Ze zijn meer, maar ze kiezen zelf om hier te komen. Dus ik heb mij verzet tegen het... Liberale, zeer conservatieve communistische model van iedereen heeft wat te zeggen. Dat is nog nooit goed gegaan en dat zal ook nooit goed gaan. En dat is nu eindelijk, na 25 jaar wordt dat herkend. Dat de schuttingen de zinspelingen hadden, kill Winburg is eigenlijk een compliment. Maar het is een schandaal. Ja, uw naam, kill ja, Winberg. Kill Winberg. Wijnberg, ja. ja. Dat werd op de schuttingen hier gezegd, door een stelletje, die eindelijk iemand hadden gevonden die niet bang werd en die mee heeft gedaan. Wie schreef dat op die schuttingen? Dat is de studentenbond, hoe heet dat daar? Dat stelletje halve communisten die hier zaten. Uh, ja. GSB, ja. leden van de CPM. U doelt op een periode aan de universiteit... dat inderdaad die Groninger Studentenbond heel ja, machtig... weet ik, hoe moet je dat zeggen, veel invloed had. Um, inderdaad, dat wordt ook allemaal erkend... voor een groot deel gedomineerd werd door communisten. Um, maar waarom moest dat zo uit de hand lopen tussen u en hun? Ik bedoel, je kon toch zeggen... van, nou, ik ben het absoluut niet met jullie eens uh, wegwezen? Het hoefde toch niet zo'n vreselijke uh, polemiek te worden? Ik denk het wel. Ik was een van de weinigen die heel vroeg besefte... dat het verschil tussen het fascisme en het communisme minimaal was. Een kwestie van naamgeving en een kwestie misschien van enkele andere aspecten. Het fascisme is tenslotte maar tien jaar geweest. Het communisme heeft het zeventig jaar uitgehouden. En we zien nu de bittere, bittere ellende... en dertig miljoen doden later. Ik denk dat ik een van de eerste ben geweest... die echt helemaal zegt... Dat, net zoals mijn vader dat zei tegen het fascisme... dit moet niet een rol spelen in onze vrije cultuur. En de jongens die daar zaten... Die, eh, of ze nou betaald werden of niet uit Moskou... dat weten we nooit. Ina Brouwer heeft nooit openhoek van zaken gegeven. En die andere jongens bakken ook nooit. Dat hebben ze nooit eerlijk gedaan. Dat hebben we wel meegespeeld. Nou, dat je je daar zo fel tegen verzet. Ik denk, eens in de traditie van mijn vader, die zich ook fel heeft verzet. in het allereerste begin tegen de fascisten. En dit was niet een normale situatie. In elke bijeenkomst waar ik ben geweest. werd je kapot geschreeuwd of de mond gesnoerd. Ik heb op het podium gestaan waar ze duidelijk maakten dat ze niet. Luisteren willen er geen debat vouden hebben. Het is dus niet gesprekken geweest met we gingen, Waar moesten die debatten dan over gaan? Nou, dat is altijd weer zeggenschap, medezeggenschap, medeverantwoordelijkheid, zei ik, maar nee, medezeggenschap. Dat was het. Zij zouden bepalen hoe er gestudeerd moest worden. Mensen die nog nooit gestudeerd hadden, zouden mede bepalen naar de studieprogramma's. Zij zouden bepalen hoe er onderzoek gedaan moest worden. Maar mensen die nog nooit onderzoek gedaan hadden. Er is geen substituut voor ervaring en prestaties die je hebt geleverd. Dan mag je meepraten. Dat hadden ze niet, maar ze wouden meepraten. Dat vind ik onzin en ik vind het zelfs gevaarlijk. Het heeft in de Nederlandse staat heel veel geld gekost. Het heeft onze goede naam. Heel ernstig geschaad. De Amerikanen die zeiden, Wijnberg, waar ben jij terecht gekomen? Kom toch terug, zeiden ze instaan voor tegen me. Ik zei, nee, ik ben hier, ik geef niet op, ik ga door. En het heeft heel veel moeite gekost, ja. Het is niet een tegenstelling geweest, omdat ik dezelfde ben gebleven. Hoor. Het is niet dat ik rechts was. Dat is helemaal niet sprake van rechts of links. Ik ben een, een hele sterke democrat. Ik heb in 1944 in Noord-Afrika op Hozeveld gestemd. En ik heb sinds die tijd in Amerikaanse verkiezingen... ten alle tijden op de Democratische Partij gestemd. Ik bedoel, als je nou terugkijkt, van wat is dan uiteindelijk het blijvend effect geweest... van die ooit machtige studentenvakbond die dan hier de revolutie predikte? Dat is ook niet veel, toch? Nou, ik zeg al, het heeft veel schade gedaan. Niet alleen dus dat een aantal traditioneel belangrijke instituten... die 350 jaar bestaan hadden weggevaagd zijn. Dat is niet het enige geweest. Je hebt volkomen gelijk hele, hele goede hoogleraren hebben zich teruggetrokken... of hebben helemaal af laten weten. Die zijn weggegaan. Dit. We hebben dingen verloren hier. Die zijn niet er waren. mensen onderdoor onder gegaan, letterlijk. Oh ja. De ruzies die ontstonden, toen die hele sterke linkse groepen hun eigen mensen in vaste dienst benoemden, vooral in de sociale wetenschappen. Dat zijn eindeloze fetes geweest, die jaren door. Dat hebben wij helemaal gered in de chemie. Dat was Zeker zo links vonden. tegen links, was dat, bij die sociale faculteit. Dat had u niet. geen last van. Dat ik niet. Nou, last van er zijn ook normale mensen geweest. U stond als hoogleraar op de, op de, op de barricade in die tijd. Waar waren uw collega-hoogleeraren? Nou, laten we niet naar de naaste omgeving kijken. Heel weinig hebben het besef tot te laat. Aafje Vos, Jan Commodeur, die waren allemaal PvdA... die dachten dat het valt wel mee. Die hebben pas later tegen mij gezegd dat je had gelijk. Maar het is de juridische faculteit die ik het heel kwalijk neem dat ze niet in een beginstadium hebben gezegd... jongens, zo ga je niet met zo'n instituut van 350 jaar om. Nog wat wetgeving betreft, nog wat interne reglementen betreft... heeft de juridische faculteit het laten afweten. Dat vind ik beschamend. Wat hebben ze laten afweten? Om via hun eigen kracht als juristen en hun invloed bij de regering... duidelijk te maken dat er grenzen zijn wat betreft zeggenschap... over een instituut van vier, vijfhonderd miljoen per jaar... door studenten die er een paar jaar zijn... en die dit als beroep proberen eh, te doen. Dat, dat juristen hadden hierin moeten grijpen... of advies kunnen geven aan de afdelingen van de Kamer en de regering. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geen sterke vuist gemaakt. Hans Wijnberg is niet een man met een uitgebreide vriendenkring. Welkomt hij veel en graag bij het Groningse echtpaar Ed Meijer en Monique Bodewes, met wie hij al jarenlang bevriend is. Monique Bodewes, 42 jaar, fysiotherapeute in Groningen. Um, ik heb bij zijn tweede zoon in de klas gezeten, de middelbare school... en ik kwam wel eens bij hun thuis vanaf mijn 14e jaar ongeveer... En um, in de jaren tachtig kreeg Hans plots een last van tennis -ellebogen. Hij wilde niet naar een dokter, niet naar een fysiotherapeut. Een van zijn zoons heeft toen bewerkstelligd dat hij bij mij kwam. Ik heb hem onder behandeling genomen. En zo is ons contact begonnen eigenlijk. Sindsdien komt hij minstens eens in de week even langs, kopje koffie drinken, eten bij ons hier. Het is gewoon een huisvriend eigenlijk, kun je wel zeggen. Waarom klikt het tussen jullie... Ja, ik ben fysiotherapeut. Ik ben erg goed in luisteren naar mensen. En Hans praat erg graag over zichzelf. Dus ik heb gewoon geluisterd naar wat hij mij te vertellen had. Dat gaf hem vertrouwen. Sindsdien zijn we een soort boezemvrienden eigenlijk wel. Hoe zou u hem typeren als persoon? Hans is een hele sympathieke, zachtaardige, eerlijke, ongeduldige man. Is Erg ongeduldig. Dat merk ik vaak als wij... Samen even een winkel ingaan, nauwelijks tijd om te wachten op uh, bedienend personeel. Dat is erg ongeduldig. Als hij langskomt bijvoorbeeld, komt hij ook een half uurtje langs. Dan is hij er weer flauw van, dan moet hij weer wat anders gaan doen. Zo ongeduldig is hij hmm. eigenlijk. En waar gaat het dan over, dat half uurtje? Ja, hij eet vaak mee bij ons. Hè? Dus we praten wat over uh, de, zijn nieuwe huis bijvoorbeeld. Hoe hij dat moet gaan inrichten. Over de zaken, wat hij daarvoor dingen besloten heeft. Wat voor nieuwe opdrachten er zijn. Veel over zijn werk. Zijn ouders zijn vermoord in Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog... even als zijn jongere broer. Wat voor invloed heeft dat gehad op zijn verdere leven, volgens u? Ja, hij heeft zich natuurlijk zelf moeten redden. Hij is een erg zelfstandige man, bewondert ook zelfstandige mensen. En wat ik ook wel aanmerk, hij is erg dol op zijn kleinkinderen. doet hij veel mee, onderneemt hij veel mee. En Zijn kinderen hebben natuurlijk nooit een opa gekend, geen opa Wijnberg in elk geval... Dat spijt hem heel erg, dat zijn kinderen zijn vader nooit hebben leren kennen. En zijn moeder natuurlijk. Maar zijn vader was denk ik belangrijker voor hem. Verstopt hij die geschiedenis voor anderen, of niet? Nee, nee, nee hoor, nee. Maar hij praat er niet graag en niet lang over. Hij tipt het wel aan, maar eh, lang gesprek, nee, dat wil hij er niet over voeren. Heeft u wel eens geprobeerd? Hij wil... Hij wil het met mij wel doen, maar niet met andere mensen, denk ik. Met ons, met mijn man en mij, heeft hij het er wel eens over. Hoor. Mijn man vraagt er ook wel over door. En dan heeft hij het er wel over, wordt hij emotioneel. Dus ja, uh, dan vinden we het weer genoeg. Hij is heel provocatief, hè? Ja, hij zoekt uh, de controverse. Waarom doet hij dat? Ja, dat weet ik niet. Misschien de controverse in zijn persoonlijkheid. Hij is iets tussen een, een harde man en een zachtaardige man in. is ook een controverse. Dat geldt voor iedereen, wellicht. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik zou niet weten. Ik weet geen antwoord op. Maar bij hem is die, is die tweeslachtigheid sterker dan bij anderen, naar uw idee? Het is een erg zwart-witte man, ja. Iets is of zwart of wit. Tussenweg moeilijk voor hem. Maar ja, hij heeft zich natuurlijk altijd zelfstandig moeten redden in het leven. Misschien word je daar wel wat harder van. Naar zijn familie toe is hij heel zacht zo gauw mensen bij hem komen, is het een hele zachtaardige man... en verder kan hij naar buiten toe zich wel eens hard opstellen. Legt u mij nog één keer uit wat, het... wat voor u het boeiende aan hem is? Want hij is niet makkelijk. Nee, ik vind een hele originele man. Hij heeft een hele aparte ding. Als hem iets niet aanstaat wat in de krant staat... dan schrijft hij een artikel naar de krant om daar wel tegen te ageren. Net als hij vroeger in de UK deed. Hij is uh, nog steeds heel hardwerkend. bewonder ik ook erg in hem... Hij is heel prestatiegericht als die golf wil hij graag winnen. Vind ik allemaal een hele leuke dingen. Hij is nog bijzonder actief. Net als mijn vader hij is ook nog heel actief. Die bewonder ik ook eigenlijk daarom. Er zijn nog leuke mensen om mee om te gaan, geen ingedutte oudjes. Hans Wijnberg zoekt en zocht vaak de controverse. In de Groninger Universiteitskrant had hij jarenlang een column onder de titel Van de Andere Kant. Daarin kwam hij stevast met meningen en opvattingen... die haak stonden op wat gangbaar gedacht en gevonden werd. Dwarsheid als levenshouding. Ik heb geen negatief woord gezet. Nog over Nederland, nog over de universiteit, nog over de collega's. Ik ben alleen positief. Hoe kan je dat nou dwars noemen? U heeft heel lang een column gehad in de universiteitskrant. Van de, en die, andere, kant. Van de andere kant. Die titel alleen al geeft iets aan. U had in die, in die column heel vaak... Opvattingen die net even anders zijn, of totaal anders zijn dan wat gangbaar gedacht en gevonden werd. Waar kwam dat vandaan, die dwarsigheid? Ik noem dat dwarsigheid. <laughs> ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik denk dat de organische chemie zelf. is een beetje zoals schilderen. En dat zei je zelf, en als schrijven. En ik denk dat als je creatieve mensen neemt. zoals neem nou Rembrandt of Bach. die hebben ook op hun gebied. waren ze dwars. Als je denkt de, de biografie leest van creatieve mensen... dan zijn dat niet meelopers geweest. En ik denk dat een onderdeel van organische chemie... is dermate het creatief vak, al door nieuwe manieren bedenken... om nieuwe moleculen te maken. Dat dit zich ook uit in je dagelijks gedrag dat je het anders wil. Waarom bent u geen meeloper? Nou, ik vind in de eerste plaats... we hebben het nooit meegedaan in demonstraties. Ik ben een beetje klaustrofoob op dat gebied... Mijn dochter heeft het één keer gedaan in Washington, maar ik zou nooit met een grote menigte, want menigten zijn gevaarlijk. Dan laat je je opdwepen. De beelden staan me voor het hoofd, niet de beelden, maar de voeren staan me voor het hoofd dat Hitler zo'n volksmassa, in dat sportspalast toe, Duitse volksgenossen, als ik daaraan denk om daar een deel uit te maken, dan is dat griezelig. Ja. Maar nou eventjes een paar andere voorbeelden. Ik bedoel, de, de CPN komt in de jaren zeventig op. Je weet denk ik dat dat altijd een marginale groep zou blijven. Dus niet belangrijk, niet echt machtig. Waarom dan op het hoogtepunt van hun macht... heel hard gaan roepen, jullie zijn fascisten? Dat is nou een hele kop in het zand. Uh, Sinclair Lewis heeft het boek in de dertige jaren geschreven. Het heet It Can't Happen Here. En die beschrijft de mogelijkheid dat in de tijd, ook in de Verenigde Staten het fascisme een rol zou gaan spelen. Wij weten wat voor machten toen Rusland had. Ik had de boeken gelezen waarin de massamoord door de Russen in de concentratiekampen... en het uitroeien van Kulak en al, al beschreven. Dat geloofde niemand hier. Daar moet je je tegen verzetten als humaan persoon. Als je de concentratiekampen van Hitler hebt meegemaakt... dan kan je niet anders doen dan mensen... die ook maar even één woord hetzelfde zeggen als Moskou... om daar fel tegenin te gaan. Dat hoor je. Aan je, aan je vermoorde ouders ben je dat verplicht. Ja, dat betekent dat u zegt... ik schat er dat veel ernstiger in. Natuurlijk. Veel bedreigender dan Absoluut. andere. Ja. Nou, ander voorbeeld vrouwenemancipatie, ook in opkomst jaren zeventig. Dat is dan het moment waarop u in uw columns gaat heel korzelig gaat doen daarover. Diverse malen. Denk ik... waarom laat die vrouwen dat op? Ja, daar ben ik heel fout in geweest. Ik ben uh, wel lid geworden van de allereerste emancipatiecommissie. En je zal mij nu vinden, zowel in het bedrijf als in het openbaar... als in het persoonlijke werk, dat ik heel sterk aan de andere kant ben gegaan. Dat was een, een onjuiste inschatting. Ik vind vrouwen heel anders. Ik vind dat hun gaven en hun capaciteiten heel anders zijn. Creatiever, intuïtiever, persoonlijker dan die van mannen. Dus dat ze verschillende banen moeten hebben. Verschillende inzet werk wel voor. Maar gelijke rechten en gelijke betaling. Absoluut. En ik ben nu als bedrijf, hebben wij eh, wat betreft bijvoorbeeld zwangerschapsverlof en het helpen bij het onderdak brengen... in crashes van kinderen, zijn wij nu gelijk aan Zweden en andere landen. Daar ben ja. ik uh, volkomen mee eens dat ik daar achterliep. Jawel. Maar toen ik die columns las daarover dacht ik van... hij heeft gewoon slechte ervaringen met vrouwen dan. Kan dat ook? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hmm. Dat, uh, ik, daar hoeven we niet over te praten. Ik heb geen slechte ervaring. Integendeel. Heel, hmm. fijne, heel fijne vrouwen gekend en nog ken. Ja. Nou, nog één ding apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Op het moment dat iedereen roept van... Uh, we moeten dat regime boycotten... zegt u van laten we die bota uitnodigen. Aan een medestander uitnodigen. Mandela hier halen, daar hebben we niks aan. Laten we die bota halen. Ik denk weer van, dan, kies je, dan kies je de controverse. Het was misschien ja. wel een leuke gedachte... maar je, je, ja, je wordt wel de kop van jut op die manier... Ja, dat is waar. Dat is waarschijnlijk ook niet lang doordacht. Maar het feit om met je tegenstanders te praten... heb ik dus geprobeerd toen de GSB en de anderen uh, bijeenkomsten organiseerden. En dat is nooit gelukt. En ik ook hier denk ik dat er twee kanten waren. Dat heeft de columnist Heldering heeft dat ook in de NRC geschreven. Dat hij door dat land is gegaan... en de extreme positie van Nederland, die zelf ernstig schuldig is geweest aan het schenden van mensenrechten in Indonesië... dat daar die zwart-wit situatie is ontstaan. Shell bijvoorbeeld stations hier een brand steken. Terwijl het absoluut niet zeker was dat wat Shell daar deed... ten nadele of ten gunste was van de bevolking. Dat weet je niet. Ik wil ook een hele grote bewonderer van Mandela... en hebben een afgrijzelijke afkeer van apartheid. Dat weet je zelf. Daar hoef ik, dacht ik, me niets te bewijzen. Maar dat je moet praten met de mensen ten alle tijde... en niet moet vechten, daar ben ik ook voor. En dat is niet gelukt hier met de CPN-groep. Ik ben bijna klaar met u, hoor. Uh, vindt u zichzelf een stabiel persoon? Ja. <laughs> nou, ja. Ik drink niet veel, ik rook niet... ik uh, heb geen contact met politie of andere criminele organisaties... Ah, ik ben geen lid van een criminele organisatie, zover ik weet. Ik betaal mijn belasting in twee landen. Ik stem regelmatig. Ik zorg goed voor mijn kinderen, vrouw en kleinkinderen. Uh, wat wil je nog meer? De, vraag het personeel, als ze mij een stabiele persoon noemen. Vraag het personeel maar eens hoe ze over me denken. Dat is veel belangrijker dan je het mij vraagt. Wat is de les van het, leven, van het leven dat u gehad heeft? Nou, proberen te genieten van de goede dingen die er zijn. En uh, dat denk ik zeker. En om je heen te kijken en je te bewonderen, met bewondering om je heen te kijken... om te zien hoe de mensen zich ontwikkelen. <coughs> het is een totaal mirakel, de mens. Je moet de evolutie en de diverse boeken die er op het ogenblik zijn... moet je eens doorlezen. The Origin of War by Barbara Ehrenreich. Blood rights and, and uh, How to Become Human... Moet je zien wat er voor een enorm wonder het is dat wij hier met elkaar kunnen praten. Niets anders in de hele wereld. Waarschijnlijk in het hele universum dat zo uniek is. Nou, als je daar een beetje gevoel voor hebt. dan eh, geniet je van het leven. Ja, ik ben toch wel. Ik vind je, als je zegt dwars. en wat heb je nog andere voor verschrikkelijke dingen over mij gezegd? Niet alleen dwars, maar ook nog. ongeduldig. Ongedul ja, ongeduldig dat mag. Eigenwijs. Ja, eigenwijs mag ook. Als het dat bereikt. Als je mensen niet kwetst. Dan zou ik ten alle tijde willen vermijden. En ongeduld kwetst wel eens mensen. Als je op je toeter van je auto gaat staan. terwijl iemand twee seconden wacht bij een rood licht. dan kwetst dat. Maar mijn kleinzoon die uh, stampt dat bij mij eruit. Die, die verbiedt dat. In alle tijden dat ik een klakson gebruik. Goed. U bent wel beschadigd in het leven. Wat met uw familie is gebeurd. is een dramatische beschadiging. Ik bedoel, wat, hoe kun je daarmee verder leven? U zegt, ik heb dat dertig jaar lang. Verdrongen is weg geweest. De laatste jaren komt het terug. Door de telefoon zei je tegen mij... elke dag komt dat bij je terug. Hoe kan je daarmee leven? Ja, iedereen zal beschadigd zijn. De ene verliest zijn baan, de andere verliest zijn partner. De andere verliest de ouders. Dood is een onderdeel. En de beschadiging die je krijgt door de dood... veel erger is als je kinderen verliest. Ouders moeten doden, Dus daar moet je mee leven. En het feit dat je beschadigd wordt... dat is onderdeel van de, de natuur. Prooi zijn of... Dat is het. Een predator en de pooi. Dat zijn wij toch vanuit de evolutie. Ja, maar dit zijn de woorden hè? en niet de emoties. Nee, oké. Okay. Mm. Ik heb daar geen moeite mee dat je beschadigd bent. Daar kan je niks aan doen. Mm. Wat vindt de... u van Duitsers? Ja, uh, dat, is, dat, is geen woord, dat is geen vraag om te stellen. Wat vind je van mensen die in Duitsland wonen? Er zijn uh, net zoveel goede mensen in Duitsland als in Nederland. Percentage. Ik denk over de hele wereld. Dat je niet uh, een eigenschap als hij is Duitser dus, of hij is Japaner dus. Duitse collega's van boven de zeventig. Ja, ik zal me niet meteen met mensen die zich daar... Je weet niet precies hoe de omstandigheden zijn. Ik weet niet hoe ik had gereageerd in Nederland... als de nazi's waren en je familie stond op het spel. Ik weet niet hoe ik opgesteld zou zijn in Duitsland... als ik daar zat en er werd bedreigd. Of je zo heldenhaftig wilt zijn als je na afloop misschien zou willen zijn. Nee, ik oordeel niet. Can't judge. Dat is absoluut onmogelijk om of de Nederlanders kwalijk te nemen... dat ze 90.000 van de Joden hebben laten vermoorden... of de Duitsers, alle Duitsers, over één kamp scheren. Er zijn veel slechter geweest, maar zo is het ook in Nederland geweest... en in vele andere landen. Nee. Bent u in Auschwitz geweest, waar uw ouders zijn vermoord en uw broer? Nee. Hm. Waarom niet? Nou, ik, ik, ik ga ook niet naar die film... Showa of hoe dat ook heet, die kijkt niet naar die beelden. Waarom zou je dat doen? Moet je jezelf pijnigen? Je verbeelding is erg genoeg. Je hebt in je mind's eye heb je alle pictures of de gaskamers. Daar kan je niet uh, onderuit. Dat, dat speelt hier. Daar heb ik uh, geen foto's of realiteit voor nodig. de Emeritus hoogleraar organische scheikunde... professor Dr. Hans Wijnberg... in een aflevering van Een leven lang uit 1998. Een bijdrage van de NPS. Inmiddels opgegaan in de fusie met RGVU en Teliac... dus tegenwoordig de NTR genaamd. Willem de Haan was in gesprek met hem. Techniek Eddie van der Kaai en Martin Schuurmans presentatie Peter van Hulsen. Hans Wijnberg werd geboren in 1922. Hij overleed op 25 mei 2011. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord bij de VPRO. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal de revue gaat passeren... hier gedurende de nachtelijke uren... dan kunt u zich via onze openbare Facebookpagina inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat adres is facebook.com woord.nl. En daar vindt u trouwens ook de links om de verschillende uren opnieuw te beluisteren. Mailen kan naar woord.nl en twitteren kan via hashtag woordradio. We zijn er nog tot zeven uh, uur, dus dat betekent eigenlijk... dat we u straks nog maar één uurtje Nationaal journaal kunnen gaan voorschotelen. Maar zeker niet het minste. Een mooie compilatie van radiowerk van Kees van Koten en Wim de Bie. Blijf er even bij. Tot zo.